Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Ho, ho. Bout of Algemoed met het NOS Journaal. Op een Rotterdamse industrieterrein heeft een grote brand gewoed in een laboratorium waar medicinale wiet wordt gekweekt. Er kwam veel rook vrij die richting een woonwijk in Schiedam trok. De brandweer riep mensen op ramen en deuren dicht te houden. Toen de brand uitbrak in het wietlaboratorium... was er voor zover bekend niemand aanwezig. De UEFA heeft de Turkse voetbalbond 50.000 euro boete opgelegd... omdat spelers van het nationale elftal tijdens EK-kwalificatiewedstrijden... een militaire groet brachten. Het gebeurde vlak nadat het Turkse leger aanvallen was begonnen... op Koerdische strijdgroepen in Syrië. De UEFA verbiedt politieke en religieuze verwijzingen tijdens wedstrijden. De helft van de Nederlanders is ook buiten werktijd... vaak of altijd bereikbaar via telefoon of mail... Uit een enquête van het CBS en TNO, onder 63.000 werknemers, blijkt dat managers de kroon spannen. Ruim drie kwart van hen krijgt het werk niet af tijdens kantooruren. Ook docenten zijn vaak buiten werktijd nog bereikbaar. Omdat het de eerste keer is dat dit onderzoek werd gedaan, is onduidelijk of de bereikbaarheid buiten werktijd de laatste jaren is toegenomen.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 waar nog veel meer topstukken uit de Amerikaanse geschiedenis te zien zijn. Het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur ligt rond de graad of vijf. Overdag af en toe zon, maar vooral aan de kust nog kans op regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind wordt het acht of negen graden. Dit was het RWS ZFM. Oh ho, ho, ho! Dit is kerst met ZFM. Met nu, nu. De nacht. us so